Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Rieselot Thomasen met het NOS-journaal. De Marachousset probeert een eind te maken aan een klimaatprotest van Greenpeace... in het winkelgebied van Schiphol. Een paar honderd activisten hebben vanochtend een deel van het station... en het winkelcentrum bezet. Ze willen de luchthaven dwingen om een klimaatplan op te stellen. Rond 12 uur verlieten de eerste demonstranten vrijwillig het gebouw... maar een grote groep weigert te vertrekken... Actievoerders worden naar buiten gebracht door de marechaussee. De leden van de SP hebben een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Het is de 58-jarige Jannie Visser. Ze kreeg ongeveer twee derde van de stemmen... en versloeg haar enige uitdager, Patrick van Lunteren. Visser is de opvolger van Ron Meijer... en staat voor de taak de SP uit het slop te halen. Visser is raadslid in Eindhoven... en was eerder in die stad en in Groningen wethouder. In Zoetermeer zijn negen mensen naar het ziekenhuis gebracht... na een brand vanochtend vroeg. Ze hadden rook ingeademd. Zes mensen werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De brand ontstond op de vierde verdieping van de flat... vermoedelijk doordat keukenapparatuur in brand was gevlogen. Vooral vanwege de grote rookontwikkeling... moesten de bewoners van 32 woningen een tijdje hun huis huid. Alleen de woning waar de brand is ontstaan is onbewoonbaar verklaard. In Soedan is voormalig president Bashir veroordeeld vanwege witwassen en corruptie. De rechter gaf hem twee jaar cel. Nadat hij in april was afgezet... werden in zijn huis miljoenen dollars, euro's en Soedanese ponden gevonden... waarvan de herkomst onduidelijk was. Het is de eerste uitspraak tegen Bashir. Hij staat later nog terecht voor betrokkenheid bij de dood van demonstranten. En de oud-president van Soedan wordt ook gezocht door het internationaal strafhof... vanwege oorlogsmisdaden en genocide maar het leger zegt dat die niet wordt uitgeleverd. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien... met lokaal kans op onweer, soms ook zon. Er staat veel wind en het wordt 7 graden. Morgen minder buien en dan wordt het opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 DWK Media. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu Nu. Zandvoort op zaterdag. aan het begin van zandvoort op zaterdag jorden aha en take on me 7 over twee vanaf uh, de versierde studio aan de tolweg Tina is dit inderdaad uh, zandvoort op zaterdag op de zandvoortse radio helemaal in de kerststemming uh, zijn we al uh, Albert Jan je... Je weer uh keurig uit zo. Ja, ik heb wel een selfie van mezelf ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Die, die webcam aan mijn kant doet het niet. Dus uh, ze zien mijn mooie kersttrui niet. En, uh, alleen die van jou wel. Ja, de achter... achterkant hè, van ja. mij. De achterkant. Ja. Dus, dus ik maak mij wat selfies en die kan ik dan wel ja. rondsturen. Goed. Heel goed. Nou, we zijn er klaar voor, hè. De kerst komt eraan. Ja, klopt. En uh, we hebben weer een vol programma voor u uh, samengestelde luisteraars en kijkers. Niet te vergeten. Uh, wat, uh, gaan we, de ijsbaan gaat vanavond open, dus dat wordt een groot feest. Om de 6 ijsbaan. uur. Om 6 uur komen we straks uitgebreid op terug. Even een, uh, een kennisvraag. Weet jij waar uh, Miss Griekenland woont? Volgens mij in Zandvoort. Heel goed, meneer Harms. En vandaag is het, uh, is het voor uh, Miss World. En Miss Griekenland, die dus inderdaad in Zandvoort woont, die doet daar vandaag aan mee. Dus uh, we zijn erg benieuwd hoe ver die het uh, gaat uh, schoppen. Uh, daar komen we natuurlijk straks uitgebreid op terug. Verder hebben we natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want op, niet alleen op de ijsbaan is het feest, maar ook erop en eromheen van allerlei activiteiten de komende weken. Blijft het weer zo guur? Wordt het beter? Wordt het slechter? U hoort het allemaal tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week ja, die past, wel, die past eigenlijk wel bij het seizoen wat we nu hebben, de winter. Alleen, er ligt nog geen ijs, want het uh, dier van de week luistert naar de naam Snow en hij is helemaal wit. Nou, ik hoop dat er wel ijs ligt en dan uh, op het Raad uh, ja, natuurlijk. Ja, okay, maar geen sneeuw nog, hè? Nee, nee, niet, nee. nee. Sneeuw. Goed, dier van de week, half vijf, Snow. Het gedicht van de week, ja, daar heb ik, ik heb een paar goede uitgezocht, dus je mag, uh, jij mag kiezen welke het gaat worden. Dus dat blijft nog even een verrassing. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort. De afgelopen week is natuurlijk van alles gebeurd in onze uh, mooie Zandvoort. En dat willen we u niet onthouden tijdens het nieuws in het kort. In het tweede uur. Gisteren was het jaarlijkse jeugddebat in het raadhuis voor de lagere scholen. En onze collega Jaap Koper was daar voor ons aanwezig. En die heeft een aantal interviews gehad met een van de deelnemers, Jassine. Hij heeft gesproken met wethouder Berendsen en het burgemeester Bolenburg. Maar dat allemaal in het tweede uur. Uh, kwart over vier hebben we natuurlijk nog een pitch report. Een verrassend staartje, want uh, Hamilton schijnt in gesprek te zijn uh, met uh, Ferrari. Dus daarover meer rond de klok van kwart over vier. Wordt er gevoetbald? Ja, zeker wordt er gevoetbald. En uh, SV Zandspoort, de koploper, speelt vandaag uit tegen FC Zaandam. En daar is voor ons uh, aanwezig niemand minder dan Jan van der Leden om daarvan verslag te doen. We gaan voor de eerste keer om tien over half drie schakelen met Jan over de stand van zaken daar in Zaandam. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. We hebben er weer zin uh, in drie uur lang de Zandvoortse radio. Met natuurlijk niet alleen kerstmuziek. Maar we komen er, uh, ontkomen er ook niet aan hè, om het gewoon uh, gezellig te gaan draaien. Deze zaterdag en maandagmiddag hier is Amy Crank. Just hear those jingling, ring, ding. ding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 Nou, je zei het helemaal terecht, Albert-Jan. Alleen de sneeuw ontbreekt nog. Het ijs hebben we natuurlijk wel. Dat ligt op het raadhuisplein. Maar nog geen sneeuw. Ja, wel een hele hoop regen. En of we dat blijven houden, dat hoor je straks, uiteraard, om half drie. Bij het weerbericht van CFM. Sneeuw, warmte, warmte. Kerst. Met CFM. En hier is de president. Dat was een uh, lekkere hit uit 1988, je hoorde The Presidents. Ja, en wie zijn dat? Nou, Pim Kopan uh, zit erachter van uh, de groep uh, Kajak. En uh, ja, uiteraard ook uh, zeg, zeg maar, uh, meegedaan uh, met uh, deze groep The Presidents. En dit was uh, volgens mij uh, zo'n beetje hun enige hit. You're gonna like it. Het is tijd voor het nieuws in het kort nu. Nou, in het kort. De organisatie van de Formule 1 race, Dutch Grand Prix, uh, DGP, ja, voor kort heeft op maandag 1 december bij de gemeente Zandvoort de aanvraag voor drie evenementenvergunningen ingediend. Onderdeel van deze aanvraag is een mobiliteitsplan en een veiligheidsplan. De evenementenvergunningsaanvraag en de bijbehorende stukken is niet in zijn geheel openbaar vanwege de openbare veiligheid. Wat wel openbaar gemaakt kan worden is gebundeld in een publieksversie. Vanaf vrijdag 20 december ligt de aanvraag ter inzage voor een periode van vier weken. Tot en met 17 januari kunnen belanghebbenden een reactie geven op of een vraag stellen. Via informatieavonden en uit reacties op de stukken die erin zagen liggen... krijgt het college een volledig beeld van wat er speelt bij de bewoners en andere belanghebbenden. Het college kan op deze manier een goed onderbouwd besluit nemen... en de data voor deze informatieavonden zijn nog niet bekend. Voor de rechtbank is afgelopen week zeven jaar celstraf geëist tegen een 23-jarige man... die heeft bekend met een mitrailleur te hebben geschoten op een huis in Zandvoort. Dat meldt het Haremsdagblad. Dagblad. Bij de schietpartij die in november vorig jaar raakte een 14-jarige jongen gewond... volgens de krant beriep de verdachte zich voor de rechter vooral op zijn zwijgrecht, Maar hij bekende wel te hebben geschoten. De 21-jarige man die de auto bestuurde van waaruit de man schoot... kreeg een eis van drie jaar celstraf te horen voor de Halemse rechtbank. Bij hetzelfde huis werd ongeveer een jaar geleden ook een handgranaat aangetroffen. De burgemeester heeft de bewoner toen gevraagd het huis te verlaten vanwege de veiligheid in de buurt. Medewerkers van Strandpaviljoen de haven van Zandvoort keken afgelopen vrijdagmorgen raar op toen ze een babyzeehondje aantroffen onder een tafel op hun terras. Meteen na hun vondst hebben ze reddingsteam Zeedieren Velden gebeld. Hier werd het beestje opgevangen, verzorgd en nagekeken. Vrijwilligers Marioke en Aad hebben het zeehondje meegenomen naar de opvang in Stellingendam. We hebben het, uh, zijn oogjes gedruppeld en hebben hem gevoed, aldus Marioke aan het NH-nieuws. Het enige is de, het is de vierde puppy die de afgelopen weken die is gevonden op het strand. Dit komt volgens Marioke door het roerige weer van de afgelopen tijd. De beestjes worden geboren op het zandplaten, maar door het hoge water komen ze uiteindelijk terecht op het strand. De moederzeehonden laten ze vervolgens liggen. Het gaat gelukkig goed met het dier, vertelde Marjoke. Het is een hele mooie vacht. Maar we hebben geen idee hoe oud hij is. Ik denk rond de twee weken. En tot slot vrijdagmiddag rond half twee... werden de hulpdiensten gealarmeerd... omdat een fietser op het strand onwel was geworden. De fietser moest ter plaatse worden gereanimeerd. De man fietste langs de kustlijn... en is op het traject tussen Zandvoort en Bloemendaal ten val gekomen. Of dat als gevolg van een uh, onwelwording was, is niet bekend. De passanten troffen de man aan naast zijn fiets en sloegen een alarm. Gezien de toestand van het slachtoffer en de ernst van de situatie... werd bij helft de, redding, de reddingsbrigade ook het traumateam opgeroepen. De traumahelikopter landde op het strand. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover. Dankjewel, je Dat was het uh, nieuws bij uh, CFM. Niet echt in het kort, maar wil je nalezen? Kijk dan op de CFM-app. Ook daar vind je het nieuws op terug. From a different page Like day and night Like day and night But you got something That I can't explain So hard to get So different I can't I'm into it How oh, you got me just De nieuwe film van Van Velsen en Opposite Lover. C.F.M. wenst je fijne dagen. GFN. En het is bijna kerst. 2, 3, 4, 1, 2, 4. Ja. Ik denk dat dat is. Oké.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 Be sure to give all you can Cause the more you're gonna give The more you're gonna get to be a woman or a gentleman, and now Christmas and Easter ain't the only time That we should be that way I love all the people and I I'm happy you're living out Each and every single day And when you do that, you feel where it's at You feel what I'm talking around And then the whole wide world is gonna live in peace And everybody gonna be found Well, everybody gonna De zaterdagmiddag bij CFM. Lekkere kerstmuziek. En uh, kerstmuziek ga je ook waarschijnlijk krijgen bij onze collega's. Een speciale kerstuitzending. Jazeker. Kerstuitzending van ons programma Zandvoort Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort zal vrijdag 20 december... dus zet ik maar vast in uw agenda... 20 december live uitzenden vanaf Nieuw Unicum. Met een gezellige kerstuitzending van 12 uur middag tot 4 uur s middags. Er zijn bijzondere gasten uitgenodigd, uitgenodigd, waaronder de directie van Nieuw Unicum, onze burgemeester David Molenburg en wethouder Gert-Jan Bluis. Ze schuiven, ze schuiven aan bij het vier uur durende programma. Ook gaan er diverse artiesten optreden en zenden ze reportages uit vanaf Nieuw Unicum. U of je bent van harte welkom om de live radio te komen kijken en te genieten van de verrassende optredens bij Nieuw Unicum. De presentatie van deze kersteditie van Zandvoort Lunch... wordt verzorgd door Hans Wassenaar, Dolly Tempierik, Imka Drommel... en onze collega Roy van Buringen. Dus op vrijdag 20 december van 12 tot 4 uur s middags... ZFM Zandvoort Lunch live vanuit Nieuw Unicum. Je bent van harte welkom uiteraard om radio te komen kijken... en te genieten van de optredens al daar.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 beste mensen, daar is het kerst overal In ik jaren veel te vlug, en je kijkt nog een keer terug Dan vergeet het Voor de... Porque... Met je hart en bevestig wat ke Een hele gezellige kerstplaat van de uh, Dennenbind. Ja, zo noemen ze zichzelf. We hebben het over de drie js onder meer. Uh, verder uh, Jasmid, Jeroen van de Boom, de Kik. en nog vele anderen die meegedaan hebben aan deze single. Het is kerst overal en ook op de Zandvoortse Radio. Maar eerst is het weer. Vandaag, nou, het zal u niet zijn ontgaan, is het bewolkt met regen en zelfs af en toe een hagelbui. Er staat veel wind in de kustprovincies, krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En aan zee is de wind soms stormachtig, onder invloed van een laag drukgebied, genaamd HJ, windkracht 8 zelfs. Met kans op zware windstoten tot 80 km per uur. Vanmiddag is het tijdelijk droog met af en toe zon. Later vanmiddag volgen weer enkele buien. De zuidwestenwind onvermiddellijk door, blijft onvermiddellijk stevig doorwaaien... en de temperatuur stijgt naar 8 graden. Vanavond is het droog met flinke opklaringen. De komende nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking alweer toe... en volgt er wederom regen. De wind wordt zuidwestelijk en is na een tijdelijke afname... hard tot stormachtig met kans op windstoten van 90 à 100 km per uur. De temperatuur daalt zelfs naar een graad van 4 à 5. Morgen start... Met veel bewolking en regen. De regen trekt snel weg en dan volgt een fraaie dag met naast wolkenvelden ook perioden met zon. Later neemt in het westen de kans op een enkele bui toe. De zuidwestenwind is in de ochtend hard, tot stormachtig. In de middag neemt de wind af. De temperatuur stijgt naar 9 graden en daarmee is het te zacht voor de tijd van het jaar. En maandag is het overwegend bewolkt en is de kans op wat lichte regen. De matige en aan de, kra aan de zee krachtige zuid- tot zuidwestenwind neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt zelfs naar een graad of 10 à 9. De rest van de week blijft het wisselvallig dus zacht. Vrijwel elke dag is er kans op regen, maar de wind houdt zich rustig. De temperatuur stijgt dinsdag en woensdag naar zelfs 11 graden. Tot aan de kerstdagen komt het kwik dagelijks uit op 9 of zelfs 10 graden. Al dus Rico Schreuder. En wat gaan, uh, gaan we tijdens de kerst doen, uh, Albert-Jan? Nou, lekker eten, denk ik. Lekker eten, ja, maar qua weer bedoel ik. Wat? Qua weer. Qua weer, nou ja, dat is een verrassing. Volgende week weer luisteren. Oké, okay, nou dan <laughs> horen we het weer uh, zo rond half drie bij Zandvoort op zaterdag. Dankjewel. Dat was het weer. En het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl. It is the event. en de look of love. Gezellige studio hier uh, aan de Tolweg. Dina, wil je meekijken? www.zfmzandvoort.nl Kijk je live mee in de studio. Uh, hier tijdens dit programma Zandvoort op zaterdag. We zeggen een hele goede middag. En dat zeggen we niet alleen tegen de luisteraars, maar ook tegen Jan. Want uh, Jan van der Leeden is vanmiddag weer aanwezig bij de voetbalwedstrijd... FC Zaandam tegen SV Zandvoort. Goedemiddag Jan, hoe is het daar? Goedemiddag Rob. Nou, ik zit hoog en droog op de tribune. Gelukkig. Kijk. er komt het pakken uit de hemel hier. Maar. Ja, hier gaat het ook behoorlijk tekeer. Dus uh, nog niet echt uh, die uh, warme gevoel, nee. zeg maar. En er staat gelukkig niet zo heel veel wit als die zand zandwoord. Uh... Maar de stand is nog 0-0. We zijn zeven minuten verder. Um, Milan is geblesseerd. Die speelt niet. Voor hem in de plaats speelt uh, Dylan Kreugen. Als laatste man. Ja, verder is het gewoon heerlijk voetballen op een uh, echt grasveld, ouderwets uh, zoals het vroeger altijd ging. Hè? Lekker op een glad veld, voetballen en uh, glijden, zo moet het ook. De Uitselberg gaat nu alleen, Nee, hij wordt geblokt. Nee, als we even naar uh, FC Zaandam uh, kijken, FC uh, of uh, Zandvoort staat natuurlijk helemaal bovenaan uh, op dit moment. Maar eh, FC Saandam doet het ook, hè, he op de vijfde plek? Nee, absoluut niet. En de, de ploegen die ertussen staan, daar hebben wij al ge van geworden. Maar de, de verliespunten hebben wij toch gehaald tegen de wat mindere clubs. eerlijk zijn. Dus dat is een klein beetje het gevaar voor uh, onderschatting met deze, dit soort clubs. Op dit moment gaat uh, Mo vrij zijn trap nemen aan de rechterkant. Hij doet dat met zijn linkerbeen. ...voor de goal en de bal wordt weggekopt door de zandag. Uh, we misten natuurlijk al een tijdje Jesse de Haan. Jesse die heeft, uh, is er met verkozen geweest en in die periode zijn wij gaan winnen weer. We hebben hele leuke wedstrijden gespeeld. Maar Jesse, van het dikke als is, kon zich er niet helemaal bij neerleggen. En op dit moment ja, is er een klein beetje oneenigheid met de trainer en Jesse. En ik hoop wel dat er snel bijgelegd wordt, want Jesse is natuurlijk wel een jongen die je kan gebruiken bij ons. Ja, zeker een belangrijk speler. Ja, absoluut. Maar voorlopig is hij uh, even een beetje pistof, om het zo maar te zeggen. Nou ja, vandaag in ieder geval uh, daar uh, in Sandam Op het Hoornse uh, Veldpark, geloof ik, zoals dat uh, heet uh, al daar. En uh, ja, heel veel plezier uh, tijdens de wedstrijd. En mocht er gescoord worden, dan hoor dat graag. En dan ja. spreken we je zometeen even voor drie uur weer, uh, Jan. Dan gaan we weer contacten met je. Oké, okay, tot zometeen. Goed. Dat was uh, Jan vanuit Zaandam. 0-0. Walking down 29th and part. I saw you in another zone. Only in months we've been apart.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 I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like love is due. Snowball. De single van Ed Sheeran in Happier. Zie FM niet alleen op de radio, maar ook op TV. Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. We zijn digitaal te ontvangen via Siggo op kanaal 40. 24 uur per dag de laatste nieuwtjes op je televisie. En uiteraard het geluid van de Zandvoortse radio. Daarbij op de achtergrond. Wat wil je nou nog meer? Hè? Nou, gewoon uh, lekkere muziek op de radio. En dat beloven we je vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En daarna trouwens entertainment voor jou. Fred, hij is er alweer. Ja, hij is een beetje vroeg vandaag. Straks na vijf uur, dan hoor je met zijn show. Maar eerst gaan wij lekker door tot na vijf uur. AJ en ik, met onder meer deze van de BB&Q bands. De muziek die het altijd goed doet. Deze van de BB&Q Band en je hoorde Genie. Jawel, een gezellige studio. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar het ziet er ook echt prachtig uit. Zelfs een kerstboom met lichtjes. Wat willen wij nou nog meer? Nou, de ijsbaan en die komt eraan. Ja, want vandaag, zoals velen van u al weten, wordt de ijsbaan op het Raadhuisplein officieel... door burgemeester David Molenburg geopend. Ten opzichte van vorig jaar is de baan iets anders gesitueerd. Ook is hij een oppervlakte wat groter geworden... Zoals gezegd, de officiële opening wordt rond 6 uur vanavond verwacht. De ijsbaan is dan al klaar. Maar er kan die zaterdag echt pas na de officiële opening gebruik van worden gemaakt. Vanaf 7 uur kan de jeugd, maar uiteraard ook volwassenen, het ijs op. Zanger Mike Daanen zal tijdens de openingsplechtigheid het feest muzikaal compleet maken. Dit jaar is het de tiende keer dat de ijsbaan op het Raadhuisplein wordt opgebouwd. Daarom mag de jeugd als cadeautje de ijsbaan die zaterdagavond gratis, dus morgen vanavond... ...gratis van de baan gebruik maken. Op alle andere dagen kost het schaatsen 5 euro. Een 10-rittenkaart kost 45 euro. Er zijn ook dit jaar weer een aantal regels waar de schaatsen zich aan moeten houden. De afbeelding boven of rond de ijsbaan is op een aantal borden rond de baan terug te vinden. Met pictogrammen wordt aangegeven wat er zoal niet mag en wat er moet. Het bestuur van de ijsbaan wenst iedereen... Wederom veel schaatsplezier. Vanavond om 6 uur de officiële opening van de ijsbaan. Mis het niet en be there daar op het Raadhuisplein. De mooie nieuwe ijsbaan, hij is groter geworden en nog prachtiger. En daar gaan we van genieten tot en met 4 januari. Ijs, ijs, baby zou ik maar zeggen. Hier is Vanille IJs. Yo, VIP.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 Wearing less than bikinis, rock men lovers, driving Lamborghinis. jealous, cause I'm out getting mine, shade with the gauge and vanilla with the nine, ready for the chumps on the wall, the chumps are acting ill because they're full of eight ball, gunshots, ranged out like a bell, I grabbed my nine, all I heard was shells. falling on the concrete real fast, jumped in my car, slammed on the gas, bumper to bumper, the avenue's I'm trying to get away before the jack is jack Police on the scene You know what I mean? They passed me off Could run it all I don't mean If there was a problem Yo, I'll solve it Check out the hook When my DJ revolves it Ice, Ice If was a problem, it. Check out the hook while DJ it. Grote hit uit 1990. Deze van Vanille Ice en Ice Ice Baby. Speciaal even voor alle vrijwilligers van de, de IJsbaan. Die er weer voor gezorgd hebben dat er ook dit jaar een prachtige ijsbaan ligt op het Raadhuisplein. En zoals AJ net zei: vanavond om 6 uur de officiële opening met onder meer een optreden van Mike Danen. We gaan weer naar Jan toe. Jan. Hoi Rob. Hoi. Ja, Jan, Jan uit Sandam. Goedemiddag. Goedemiddag, jongen. Ja, hoe is het daar uh, op dit moment? Oh, uh, de bal werd net voorgegeven door Kars. En Salim was net te laat. Dus Ik kon hem net voor zijn voeten wegplukken. De stand is nog steeds 0-0. Het veld is spek en spek alle spelers, alle 22, die glijden onder de knappen knap uit. Maar... Het is zo nog steeds 0-0. Uh... We hebben net wel een afgekeurd doelpunt gehad. De... Er werd voor buitenspel gevlacht aan de kant van Zaandam. Maar het was absoluut geen buitenspel. Dus je begrijpt onze reactie op dat moment. Ja, zeker. Die zal niet uh, mild geweest zijn. Nee. <laughs> nee. En we we verkeerde een mooi gezelschap, dus wat dat betreft... Uh... Allemaal van het Helemaal goed, ja. Want uh, jullie zijn met een hele uh, grote groep uh, richting uh, Saandom uh, gegaan uh, vanmiddag. Nou, we zijn met een paar oudjes. Uh, Ik bij, bij, Lemmers, Ruud, Ruud van Laren. bij Kreugen zit erbij met je vrouw. Nou, de namen ja, zeggen al genoeg, Jan. Dus dat, ja, gaat, dat gaat een leuke middag nog worden ja, daar. Ja, uh, absoluut. Yeah. Zometeen rond kwart over drie komen we weer bij je terug. Dankjewel voor uh, dit moment. 0-0. Okay, en jij houdt de wedstrijd zo. voor ons in de gaten. Wordt er gescoord, oh. dan hoor ik het graag van je. Ja, doe ik. Ik geef het door. Oké, okay, dankjewel, Jan. Hoor, hoor. Dat was Jan van de Leden daar in Zaandam. Ja, Jan uit Zaandam, heel zullen we maar zeggen. En straks in het uh, tweede uur van Zomvoort op zaterdag... uiteraard meer over deze wedstrijd. FC Zaandam tegen SV Zandvoort 0 tegen 0. Love, I'm not your friend I am something that you never comprehend No need to worry, no need to cry I'm your Messiah